Drie uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Minister Leers verwacht dat hij binnenkort weer uitgeprocedeerde Iraakse asielzoekers kan terugsturen naar Irak. Hij heeft de afgelopen tijd met de Iraakse autoriteiten overlegd. En half juni komt een Iraakse minister naar Nederland. Leers over de inzet van het gesprek. Hij weet ons probleem, hij weet mijn uh, zorgen die ik heb. Hij weet ook dat we goed gekeken hebben of mensen kunnen blijven of niet. En deze mensen kunnen niet blijven, moeten terug. Uh, Lies vrijwillig, Nou, daar helpen we bij. En we moeten kijken of we mensen kunnen overtuigen dat te doen. En daar uh, is hij ook van overtuigd en daarom komt hij hier naartoe. Tot de komst van de minister krijgen de asielzoekers in het tentenkamp in Ter Apel... in elk geval opvang van leers.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 De belastingtelefoon is opnieuw niet bereikbaar. Door een technische storing ligt de telefoonservice van de belastingdienst al sinds vanochtend plat. Gisteren was het nummer ook een tijd onbereikbaar. Het is onduidelijk hoe lang de storing gaat duren. De belastingdienst weet niet wat de oorzaak van de problemen is. Bij de belastingtelefoon komen dagelijks zo'n 50.000 telefoontjes binnen.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 zijn vooral meer ZZP'ers bijgekomen in de dienstverlening, zegt het CBS. Nou, een sterke toename zien we vooral bij de commerciële dienstverlening. En dat zijn met name mensen die hun eigen ja, arbeid verhuren. Er zijn veel consultants op het gebied van IT of andere zakelijke dienstverlening. Mensen die voorheen een loondienst waren, zijn nu voor zichzelf begonnen en huren zichzelf uit. En zijn daarmee ZZP'er geworden in plaats van werknemer. Het aantal landbouwers en vissers is juist fors afgenomen.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 Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuidoosten en oosten kan een onweersbui ontstaan. Morgen begint met mist, later breekt de zon door. En in de middag en avond ontstaan er opnieuw in het binnenland enkele regen- en onweersbuien. Het wordt weer broeierig warm. ANWB-verkeersinformatie met één file op de A10 bij Amsterdam op ring West richting Zaanstad... staat tussen Geuzeveld en de Koentunnel 4 kilometer.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 EO. Dit is de dag. Elsbeth Gruteke. Goedemiddag van harte welkom bij Dit is de Dag. We gaan zo op stap met een ex-terrorist met een zelfgemaakt trip. stripboek... waarmee hij langs scholen gaat om kinderen te waarschuwen tegen radicalisering. En straks gaat Anthony Fountain in onze dagelijkse opinierubriek... een appeltje schillen, Anthony. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar wil je het over hebben? Elektrische fietsen. Wat is daarmee aan de hand? Nou, die gaan soms best wel snel, zeker voor ouderen. En uh, gisteren waren er wat cijfers uit Zeeland over het feit dat er toch echt een toename is aan het uh, aantal verkeersdoden. Vooral ouderen die op die elektrische fiets stappen. Dus ik ga met een elektrische fietsfabrikant praten over wat kunnen we daaraan doen. Goed, dat straks, maar eerst gaan we naar Indonesië. Het haalt vaak het nieuws niet eens meer, maar in Indonesië blijven kerken in de fik gaan en bommen ontploffen. Nederland geeft ontwikkelingshulp aan mensenrechtenorganisaties die er onderzoek naar doen, maar hun rapporten zetten nauwelijks zoden aan de dijk. Wie wel kleine succesjes boekt is de voormalige terrorist Nasir Abbas. Hij maakte een stripboek over zijn leven als terrorist, waarmee hij jongeren op scholen waarschuwt. Correspondent Wilma van der Maten ging een dag op stap met deze anti-terrorisme het gaat er in deze buurtmoskee weer eens behoorlijk radicaal aan toe. Alles wat in Indonesië fout gaat, en ik hoor het echt goed, dat ligt aan de joden. Schalt hier door de, de luidsprekers. En de imaan roept de jongeren op tot een jihad. Dat allemaal tussen de restaurantjes en de gewone huizen in. En iedereen luistert mee. Nasir Abbas, hij is zo rond de 40 jaar, hij heeft geen baard, een brilletje, Hij is een beetje gezet. Was dit ook de plek, de moskee die jou op het verkeerde pad bracht... When I was uh, 16 years old when someone offered me to go to Afghanistan. And at that time I'd say that okay, yes. Who was the one who offered you? Bashir. Hij vertelt dat hij 16 was toen hij in de moskee Abu Bakar Bahashir ontmoette. En Abu Bakar Bahashir is niemand minder dan de leider van de terreurorganisatie, de Jama Islamiyah, die dus achter de Bali-bom zat. En Asie vertelt hoe ze hem boeken gaven over een jihad, hoe ze hem. Brainwashed en wijsmaakte dat de moslimbroeders in Afghanistan geholpen moesten worden. En dat hij dus mee wilde helpen. En hij dacht dus dat die leiders gelijk hadden. The facilities is not only the mosque. Yeah. The facilities now is the I mean, internet. To spreading their ideas. Maar hij zegt het is niet alleen de moskee, het is tegenwoordig vooral internet. Dus het zijn nu de studenten die, die gaat opzoeken en probeert uit te leggen wat er fout is aan uh, terrorisme. De grootste islamitische universiteit van Jakarta. Hier lopen alle meisjes gesluierd. En heel veel jongens met van die kleine baardjes, van die sikjes. En Nasir Abbas, gewapend met zijn stripboek onder zijn arm. Gaat zo met jongeren hier in discussie over de tijd dat hij nog als mujahideen in Afghanistan actief was. En ook een van de lokale leiders was van de terreurorganisatie de Islamia. Islamiyah. Nasir, als je nu naar jezelf kijkt, was je nou een vrijheidsstrijder of een terrorist? Ik ben nooit een terrorist, maar mijn vrienden, die in dezelfde groep in Jama Islam, accepteren de ideeën van Osama Bin Laden. Ik geloofde wel in een jihad tegen de Russen in Afghanistan, maar niet in het doden van onschuldige burgers. En we zijn ook niet zomaar op deze universiteit. Het blijkt een broedplaats te zijn voor jonge terroristen. Mag ik jouw laptop eens even lenen? Vraag ik hier aan een student. Want er is namelijk een levens echt filmpje op YouTube te zien... van een van de laatste bomaanslagen. Er is een... Uh... Ja, download het maar even voor mij, alsjeblieft. Ja, daar komt het. En daarop is het te zien hoe er een uh, postpakket wordt bezorgd... bij een uh, liberale moslim. De politie komt. En als een agent de bom onschadelijk probeert te maken... Nou, raakt is een kwijt. en dat laten ze dus allemaal zien op de televisie in Indonesië. En de dader, Pepe Fernandes, kwam van deze universiteit. Hoe kan dat nou, Nazir? We dachten altijd dat het de Koranscholen waren. Als we kijken naar alle perpetrators die door de politie zijn verantwoordelijk, rond 700 mensen, de yeah, meeste van hen, rond 50%, of misschien 55%, zijn of niet van de centra. Uit een onderzoek dat we recent hielden blijkt dat niet meer de Koranscholen, maar juist dit soort universiteiten die haat verspreiden. De discussie gaat beginnen hier in een zaaltje. Nazir laat zijn boek zien, houdt een introductie. battlefield, we we we Ik heb nooit onschuldige mensen gedood, alleen tijdens de oorlog. Ik maak ondertussen een rondje over het universiteitsterrein. Een meisje hier helemaal gesluierd, wel met rode lipstick op. Ik geloof jij ja, in een uh, heilige oorlog, in een jihad bijvoorbeeld, zoals uh, Nazir Abbas die in Afghanistan voerde? Menurut saya kan itu ja, kalau kita mau berjihad diri sendiri dulu. Ja, die kut ze niet af. En um, Samudra, hè, een van de Bali bommers. hij vond dat hij ook wel degelijk een jihad voerde. Menurut saya, jihad juga. Ja, dat vindt ze ook. Nou, dat vind ik nogal wat. Maar als er dan mensen bij omkomen, zoals bij de Bali-bom. Dat is nou eenmaal volgens haar een onderdeel van die jihad. Maar Samudra heeft de dood van 200 toeristen op zijn geweten. Onschuldige burgers. En... Ja, ik begrijp haar gewoon echt niet. En extremistische leiders noemen hem zelfs nu een mujahid. Ze vereren hem als een um, islamitische held. Vind jij dat ook? Blijkbaar is het het daar allemaal mee eens. Ik ga Nazir eens even opzoeken in een van die zalen hier. Om een mijn... Uh, nou, ik vind het toch wel, wel behoorlijk schokkende ervaringen. They are absolutely radical. Ja. Yeah. Hij was een... Um, een vriend hè, van Samudra en die andere Bali-bommer, Muklas. Hij was zelfs je zwager, hij was getrouwd met je zus. Jij zei dat je niet betrokken was bij de Bali-bom, dat je geen terrorist bent... maar je was wel lid van deze terreurorganisatie. Wanneer kwam bij jou de omslag dat je eruit stapte? Het was april 2003. De police comes rond the huis, ze een gun to me. Dus ik probeerde te fight, En dan zouden ze zelfs niet een single bullet, ja. Yeah. It's make me think, why God not let me die? Ik werd gearresteerd en ik verzette me heftig. Een politieman brak zelf zijn arm en zijn been. Ik dacht schiet me maar dood, maar dat gebeurde niet. En toen dacht ik, als ik niet word doodgeschoten, dan wil God dat ik een andere taak vervul. De discussie is voorbij. Het meisje dat net verklaarde dat Samudra een held is, is vragen. Je hebt het stripboek van Nazir onder je arm. Vind je het een uh, goed boek? Ben je onder de indruk van zijn verhaal? Yeah. Ja. Yeah. Ja? Ja. Dat, ja, uh, dat vindt ze wel degelijk. En vind je nou Samudra nog steeds een held? Nee. ze Nee, ze is nu toch aan het denken gezet dat je eigenlijk eerst maar eens een jihad in je eigen familie moet uitvoeren. Zorgen dat je het goed hebt samen. En dat eigenlijk deze hele Samudra geen held is. Dan zie je, op een of andere manier raak je dus deze jongeren. Jullie doen allerlei onderzoeken. Jullie kracht zit hem vooral het veld in te gaan. Hè, zoals vandaag dit bezoekje aan de universiteit. Dit is wat we doen, maar we ons nog steeds niet we proberen zoveel mogelijk scholen af te reizen door heel Indonesië... Met, uh, met mijn verhaal, radicale jongeren op te zoeken en ze te overtuigen... dat het allemaal niet klopt wat ze denken. Krijgen die nou ook steun van internationale donoren zoals van Nederland? Het come van de local. Nee, hij uh, moet het vooral doen van de inkomsten die hij krijgt van zijn stripboek... en verhalen die hij schrijft over antiterrorisme. Maar hij zegt, het frustreert me wel. Ik zou eigenlijk veel meer door Indonesië moeten reizen. Veel meer van dit soort scholen moeten opzoeken, maar... Ik heb het geld niet. Ik wil iets beters doen dan ik in het verleden heb gedaan. Het okay. is dus, uh, uur, de oproep tot het gebed. Het hek van de universiteit gaat uh, op slot. De meisjes gaan in de zon zitten. De jongens naar de moskee. En ik wacht ook maar hier bij de meisjes tot zometeen het hek weer opengaat. Een reportage van Wilma van der Maten vanuit Indonesië... bijna tien jaar na de Bali-bom.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 Beautiful Life van James Morrison. Wie schildert er vandaag ons appeltje? Dat is vandaag Anthony Fountain van Stop the Traffic. Anthony, ben je op de fiets? Ik ben met de auto dit keer. Ja. Voor het eerst. Voor het eerst. Ik kom eigenlijk altijd met de trein. En heb je een elektrische fiets? Nee, ik heb geen elektrische fiets. Maar je wilt het wel hebben over de elektrische fiets. Ja, Want, dat klopt. Wat is er mee? Uh, nou, die dingen die gaan eigenlijk best snel. Uh, er is in Europa weliswaar een uh, regeling... dat die dingen niet harder dan 25 kunnen, ook niet met trapondersteuning. Maar toch gaan ze zo snel, dat gisteren kwamen uh, de nieuwste cijfers uit Zeeland... Uh, qua verkeersdoden naar voren, dat er eigenlijk dus significant veel meer... Uh, verkeersdoden zijn, ouderen op die uh, elektrische fietsen... want uh, dat is gewoon te gevaarlijk uh, eigenlijk. Uh, gaat te snel voor hun beperkte zichtvermogen... en wellicht wat verlangzaamde reactievermogens. Ja, en dus zijn het eigenlijk uh, apparaten die niet zo onschuldig zijn. Misschien als ze lijken. Met wie wil jij een appeltje schillen daarop? Uh, ik wil graag spreken met uh, Xander Leenaars van Antek BV. Dat is een uh, fabrikant van uh, elektrische fietsen. Goedemiddag, meneer Leenaars. Ja, goedemiddag. U uh, maakt elektrische fietsen? Dat klopt. Hoe hard kan je er nou mee? Uh, ja, dat is een beetje afhankelijk van wat voor een elektrische fiets u uh, kiest. Maar de snelste? Uh, oh. Ja, dat kan softwarematig worden ingesteld tot wel 40 km per zo, uur. Zo, echt waar? Dat kan, ja oh. inderdaad. En heb je ja. daar dan een rijbewijs voor nodig? Nou, in principe is het zo dat wij die fietsen niet leven, omdat wij willen voldoen aan de, de fietswetgeving. Uh, dus dat wil zeggen dat de fietsen die wij leveren uh, maximaal tot 25 km per uur uh, uh, ondersteunen. Tenzij je heel hard kan trappen. Precies, maar ja, dat zou in principe met een gewone fiets ook kunnen. Dus ja, ja met een gewone fiets kun je ook uh, 30, 35 km per uur halen. Een beetje afhankelijk natuurlijk van de bereider die, uh, ja. uh, die uh, op de fiets rijdt, zeg maar. En kan je nou als handige bejaard die, die fiets ook een beetje opvoeren? Net zoals vroeger met de Brommers? Of tegenwoordig nog steeds met de Brommers? Nee, nee, dat kan niet. Dat uh, kan uitsluitend via de vakdealer die de software heeft, zeg maar, of de source files van het systeem om uh, producten op te voeren, zeg maar. Okay. Nou kan ik me voorstellen dat de meeste ouderen niet zo hackers uh, zijn... dat ze daar zelf ook in kunnen gaan. Dus dat is ook niet hetgene waar ik me denk ik heel erg zorgen over maak. Als ik in Amsterdam fiets, dan word ik ook regelmatig voorbijgezoefd door die dingen. En dat is niet omdat ik heel langzaam fiets. <laughs> ik, ik, ik kan mij voorstellen dat dat voor mensen die ja, toch wat minder snel kunnen reageren en dergelijke... op een bepaald moment toch best wel een, een, een gevaarlijke bezigheid kan zijn. Ik weet dat ze mijn opa anderhalf jaar geleden gewoon van de weg hebben gehaald. Ja. Zo van, ja, u bent gewoon niet meer veilig op de weg... En het, zaken. Nee, um, het, het is wat u zegt uh, belangrijk om te kijken aan wie verkoop je een uh, elektrische fiets. En het moeten natuurlijk wel mensen zijn die, uh, ja, die nog gewend zijn om te fietsen en die een beetje zeker op de fiets uh, op pad gaan. Zeg maar. En hoe wordt daarvoor gezorgd dat dat zo gebeurt? Uh, bij ons is het zo dat wij uh, op dit moment uh, ook een uh, verkoopkanaal uh, hebben via onze uh, fabriek hier in Arnhem. Mm -hmm. uh, klanten die bij ons komen, daar kijken we uiteraard heel goed naar: van, nou is het, uh, is het geschikt of is het veilig om uh, met een e-bike uh, op pad te gaan? Dus zegt dus u ook er dan... wel eens van niet? Zegt u ook wel eens van, nou, u kunt er beter niet aan beginnen? Ja, we hebben ook wel eens mensen geweigerd die gewoon ja, uh, zo lang niet meer gefietst hebben en dan toch op de fiets gaan. Uh, ja, dat levert gewoon gevaarlijke situaties op. Dus je moet ook heel eerlijk zijn en kijken van nou, uh, wie komt er als klant en wie wil, uh, wie wil het product kopen? Maar als dat softwarematig is, dan kan ik me voorstellen dat je ook zeg maar een, uh, een speciale grijze deluxe versie doet... waar je de snelheidbegrenzer op zo rond de 10 kilometer bijvoorbeeld zet. Zijn dat opties waar, waar, waar aangedacht kan worden om dat dit soort situaties te vermijden? Ja. ja, maar ik denk dat het veel belangrijker is dat uh, mensen die dit uh, product uh, verkopen gewoon heel goed kijken met de klant van nou bent u nog in staat goed te fietsen en in het eerste stadium altijd goed rustig uitproberen op een plek waar weinig verkeer is. Want het is ja. natuurlijk zo dat een elektrische fiets een ander rijgedrag heeft. Ja, ja dat moet je eigenlijk eerst een beetje oefenen. Zitten er dan ook andere remmen op bijvoorbeeld, die, die, die je makkelijker kunnen laten stoppen en dergelijke? Of, uh... Dat kan, dat is een beetje helemaal afhankelijk van de uitvoering. Er zijn uh, ontzettend veel uh, elektrische fietsen. Uh -huh. uh, de techniek die daarin zit, of dat de motortechniek, dat is bij heel veel fietsen verschillend. Ook de trapsensortechniek is uh, heel erg verschillend. Dus ja, het is uh, voor een klant, of althans een, een potentiële klant die uh, uitkijkt naar een elektrische fiets... Van belang eerst goed uiteen te zetten van, nou ja, wat voor aandrijfssysteem zit erin ja. en hoeveel ingegaan dat? Maar je gaat er dan best snel op, de, op dat apparaat. Ik, ik moet mijn auto binnenkort weer voor de APK langsbrengen om ervoor te zorgen dat dat ding uh, mij nog veilig op de weg heeft. E, e, ja. e, bestaan er ook dat soort regels voor, voor, voor die elektrische fietsen? Nee, dat zou wel een goede regel zijn, denk ik. Zeker om te kijken of dat het uh, product uh, veilig is. Uh, Kijken of dat de accu's in orde zijn. Dus zo'n dergelijke check jaarlijks zou voor een uh, e-bike, uh, denk ik, wel heel erg goed zijn. Uh, ja, en verder hebben we natuurlijk een wettelijke beperking die zegt van je mag niet harder dan 25 kilometer per uur nee. rijden. Maar, maar dus nu, nu dus hoort dat... u wel over die, over die cijfers uit Zeeland. Dat is natuurlijk toch wel zorgelijk. Denkt u niet van dat er misschien toch nog andere maatregelen nodig zijn? Bijvoorbeeld een friets rijbewijs of een soort test die mensen af moeten leggen zonder misschien dat meteen rijbewijs te noemen. Maar iets meer dan er nu gebeurt? Nee, ik denk dat dat een beetje ver gaat. Ik denk gewoon dat uh, fabrikanten en zeker de, de vakhandel die uh, dit soort producten verkopen... Uh, goed moeten kijken aan wie ze dit product verkopen en niet... Uh, en dat is voldoende voor u wat u betreft? Dat is voldoende. En ja. heeft u daar dan als branche ook bepaalde protocollen al voor opgesteld? Of bent u daarmee bezig? Of gaat u naar aanleiding van dit telefoontje even een paar van uw collega's bellen? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Nee, we hebben dat niet. Maar ja, een rijvereniging of een uh, BOVAG uh, zou wellicht zulke protocollen kunnen opstellen... En uh, ja, misschien dat we daar uh, in de branche met elkaar afspraken over moeten maken. Ja, maar, nou ja. zeg maar misschien, of gaat u dat ook echt uh, oppakken? Uh, wij gaan het niet oppakken, uh, indien daar iemand is. Dus een uh, brancheorganisatie die dat uh, uh, wil organiseren, willen we daar uiteraard aan uh, meewerken. Ik denk dat het in ieders belang is om te zorgen dat, uh, ja, dat de Nederlandse wegen veilig zijn. En dat er uh, zo min mogelijk ongelukken gebeuren. Nou, nee, dan, dan dan lijkt het me heel goed als er mensen van uh, fietsers uh, brancheverenigingen aan het luisteren zijn. Uh, bel toch uh, vooral uh, met Antek in Arnhem, want uh, volgens mij hebben jullie daar je eerste persoon te pakken die daarmee aan de slag kunnen gaan. Ja. Het is op zich wel nodig. Goed. Ja. Nou, dan gaan we dat afwachten. Hartelijk dank. Zonder... Maar, maar goed, nogmaals even kort uh, aan te geven. Er is natuurlijk een wettelijke beperking die zegt ja. dat uh, fiets niet uh, boven een bepaald vermogen. En boven dus die 25 kilometer per uur uh, de weg op mag. Dus okay. ja, als we ons daar allemaal aan houden, dan, uh, dan komt door. het wel goed. Hmm. Hartelijk dank. Sander ja. Lenaerts van Antak. En uh, ook hartelijk dank aan Anthony Fountain voor het schillen van dit appeltje. I live on a Surrounded by...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 Filled with muddy water all around Bits of broken heart, my world Is one of desolation, scenes of devastation There is no consolation For a love been torn apart, I live on a battlefield On a battlefield. I live on a battlefield. brengt ons aan het einde van Dit is de Dag. Kijkt u nog eens op de website. Dit is de dag. Nu Kunt u teruglezen wat wij deden vandaag en ook andere dagen. Na het nieuws van half vier, de villa. Villa F.P.R.O. vanuit Den Haag. Ger Jochemsen en Tesselblok. Ger, goedemiddag. Hallo Elsbeth, goedemiddag. Wij praten met Guy Verhofstadt. Dat is de liberale voormond Europese parlement. En hij was natuurlijk ook premier van België. En we praten over de top, morgen in Brussel. Drie keer raden waar die nou weer over gaat. Geen idee. <laughs> Voor de achttiende keer gaat hij over de melkquota. Oh, nee, de crisis nee, natuurlijk. Je, de, boterberg. De, de boterberg. Nee, de financiële crisis uiteraard. Hè. En weer wordt er gezegd, nu moet er echt iets gebeuren. Ook door Verhofstadt. En hij is van plan zich daar heel stevig tegen aan te gaan bemoeien. Maar wat kan hij eigenlijk? Denkt hij echt dat er dit keer wel forse stappen gezet worden... om de crisis te bedwingen? En wat zal de rol zijn van de nieuwe Franse president? En zal die in staat zijn om vrouw Kanzlerin Merkel over te halen om geld te investeren in economische groei wat eerder niemand lukte. U hoort het straks. Eerst het laatste nieuws met Mark Visser. Radio 1. Het NOS Journaal. Nationale hypotheekgarantie wordt de komende jaren niet beperkt tot starters. Minister Spies noemde plannen voor zijn beperking van het Waarborgfonds eigen woningen, dat erover gaat, ontijdig en onverstandig. In antwoord op vragen van de VVD zei Spies dat ze onaangenaam verrast was door het voorstel van het Waarborgfonds.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 ANWB-verkeersinformatie met twee files. Op de A10-ring Amsterdam-West richting Zaanstad... staat tussen Afrit Haarlem en de Koentunnel 3 kilometer. Op de A28-Utrecht richting Amersfoort... tussen Knopend Rijnsweert en, en Afrit-en-Dolder 2 kilometer. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Blok. En Ger Jochens. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Vanuit Den Haag aan het Binnenhof zijn wij bij u tot half vijf. Overleeft GroenLinks de partijleidersstrijd? Overleeft de Hedwiggepolder Henk Bleker? En kun je je als eurofiel nog wel kritiek op Europa permitteren? Daarover na vier uur in ons eigen politieke vragenuurtje. En daarvoor praten wij met Guy Hofstad, de liberale leider van het Europarlement. Die vindt dat de 18e eurocrisistop morgen nu eens wat concreets moet opleveren. En hij weet hoe dat moet kunnen. Wilt u reageren? Doe dat dan via onze site. Dit is Radio 1, Villa, VPRO. In Nigeria is omvangrijke schade aangericht... door lekkende oliepijpen van Shell. De verontreiniging is desastreus, besmet. Mensen zijn ziek geworden en Shell. Wat doet de multinational? Niks. Voor het de derde jaar op reiging Amnesty International... Vanmiddag naar de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Shell... om het bedrijf op zijn verantwoordelijkheden te wijzen... en actie te eisen... Amnesty kan dat doen omdat het een paar aandelen Shell heeft en daarom spreekrecht heeft. Shell-specialist van Amnesty, Marleen Ruiven, goedemiddag. U heeft daar het woord gevoerd. Goedemiddag. Um, ik heb niet zelf het woord gevoerd, maar dat heeft onze directeur van Amnesty Nederland, Eduard Nazarski, gedaan. Oké. Okay. Wat hebben jullie gezegd daar? Um, wij hebben um, een drietal vragen uh, gesteld... En um, wij hebben aangegeven dat wij denken dat uh, Shell richting een moreel uh, failliet uh, dreigt te gaan. Mm -hmm. um, dat um, hebben wij proberen aan te tonen naar aanleiding van um, drie voorbeelden. Dat er te weinig gebeurt uh, in de Nike Delta op het gebied van mensenrechten. De afgelopen twee jaar zijn we ook de aandeelhoudersvergadering geweest en daar hebben wij gevraagd om een omvangrijk.. ...milieuonderzoek, de United Delta Environmental Survey... ...die Shell geïnitieerd heeft in 1995... ...maar die nooit gepubliceerd is. Mm -hmm. Zowel vorig jaar als het jaar daarvoor is ons beloofd... ...van nou dit jaar um, gaan wij uh, dat onderzoek naar publiceren... ...en naar jullie toesturen. En we moesten het voor een de derde keer vragen... ...want wij wachten nog steeds... Dat was de eerste vraag. De tweede vraag... Maar is, sorry, laten we even bij dit punt blijven. Uh, uh, uh, het, het gaat om de omvang van de verontreiniging. Maar jullie hebben er zelf een, een idee van. Uh, hoe, uh, wat is de omvang volgens jullie? En erkent Shell dat? Uh, de omvang in zijn totaliteit is heel moeilijk te schatten... omdat de Nijde Delta zeer slecht gedocumenteerd is. Uh, maar het milieuprogramma van de Verenigde Naties... die heeft een omvangrijk onderzoek uh, gedaan... Mm -hmm. Daaruit komen toch ook uh, volumes die, uh, die hoger liggen. Maar totaal. Nou noemt u cijfers, orde ja, groter. Ik, uh, ik kan naar aanleiding van uh, Bodo is een, uh, uh, een stad in Ogoniland, uh, de regio in, in, in de buiten waar uh, de milieuactivist Saro-Wiwa afkomstig van ja, is. Het stroomgebied <laughs> uh, van, de, van, van de Niger is dat, ja? Klopt, um, wij hebben uh, onderzoek laten doen door een Amerikaanse uh, ingenieursbureau. En die zegt dat er twee lekkages in, uh, er zijn twee lekkages in bodem. De eerste lekkage uh, zijn volgens onze berekening zijn er 1440 tot 4320 vaten olie per dag, 72 dagen lang de natuur ingestroomd, uh -huh. volgens Shell, is dat 1640 vaten olie in totaal. Wat ah. heeft u nu precies vanmiddag gevraagd? Want dit verhaal, dat, dat, dat zal daar ongetwijfeld uh, zult u verteld hebben... of dat zal bekend zijn ze. Wat was nou uw concrete vraag? Bijvoorbeeld, erkent u de hoeveelheden die wij gemeten hebben? Precies, wij hebben gevraagd van, erkent u die hoeveelheden? En als u die hoeveelheden erkent, bent u dan ook bereid... om uw uh, percentages te herzien? heeft die erkenning. Is dat gebeurd? Uh, nee, de heer Voser, de CEO van Shell... Um, de baas van Shell, hè? He? Ja. De baas van Shell, die vertelde ons dat uh, de, uh, de zaak, de lekkages in Bodo... die uh, zijn op dit moment onder de rechter in een uh, civiele zaak in Engeland... En juist die volumes uh, zijn een heikel punt in die rechtszaak. En de heer Vozer die adviseerde Amnesty om te wachten op een uitspraak van de rechter... om dan meer duiding te krijgen over uh, het volume wat uh, gelekt is. Ja. U had het over drie vragen. Dit was de eerste kwestie. Wat was uw tweede vraag? Nee, dit, dit was de tweede vraag. Dit over was de tweede Bodo. Vraag. Die eerste was het milieuonderzoek okay, en de derde ja. trof het grootschalige onderzoek... van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties. Ja. Um, dat is een onderzoek dat heeft uh, Shell bekostigd. Het is een zeer omvangrijk onderzoek. Er zijn 4000 grondmonsters genomen, 5000 medische dossiers bekeken. Ja. Um, heel belangrijk voor zo'n slecht gedocumenteerd uh, gebied als uh, uh, Ogoniland. Um, en wij hebben gevraagd wat is Shell zijn plan van aanpak. Want en? dat onderzoek is uitgebracht in ja? augustus 2011... En er zijn een aantal adviescommissies uh, opgericht, maar er is nog niet echt veel merkbaars gebeurd voor de mensen in de delta. Het enige ja. wat ik begrepen heb van de mensen in de delta is dat er in, in River State um, drinkwater is, uh, is uitgebracht. Wat was zijn uit, antwoord? Uit Heeft hij concreet gezegd, nou ja, we hebben dit onderzoek bekostigd zelf, dit is de uitkomst, misschien een beetje moeilijk voor ons, maar oké, okay, we gaan er wat aan doen. Uh, ja, Shell de, de, de, gaf aan dat zij wel degelijk iets willen, willen doen, maar dat zij vinden dat dit uh, een initiatief is dat door de Nigeriaanse regering geleid moet worden. En ze ja. willen dan samenwerken in een multistakeholder initiatief. Uh, het nieuws was dat op 8 mei de presidentiële commissie die een advies aan de Nigeriaanse president moest uitbrengen over dat advies van UNEP... Dat, dat, ach, dat deze commissie op 8 mei een rapport naar de president heeft gestuurd... die hij nu bestudeert en dat ze hoopt... dat de president nu snel uh, ja. met een initiatief komt... die zij kunnen ondersteunen. Ja, ik, ik wil maar nog heel iets... Niet... Ik wil nog heel iets anders van, van u weten. U zit daar in zo'n zaal met z'n drieën van Amnesty... tussen ja. al die andere aandeelhouders. Ja. U komt met een, vol, als het allemaal aangetoond is... en daar klinkt het ontzettend naar, komt ja, u met een groot is... probleem. Dat ja. moet je je gewoon aantrekken. Ik, ja. Wat voelt u nou van die andere aandeelhouders? Voelen die een, een morele plicht om, om iets te doen? Of voelen ze zich, zich aangesproken of wat? Er mensen naar je toe en die zeggen van ik vind het hartstikke goed hoor dat je dat doet en dat is heel belangrijk. Maar is het niet zo dat er dan iemand opstaat in die zaal en zegt applaus en dat zo'n hele zaal gaat klappen en zeggen tegen de baas. Ja precies, wacht niet af of een regeringsleider zegt en zegt niet we hopen dat Nigeria wat wil doen. Nee, doe zelf wat. Ja, inderdaad en dat gebeurde ook toen de directeur zijn vragen had gesteld. Toen werd er ook geapplaudiseerd. Um, vervolgens worden een aantal vragen samengenomen. En dan zijn er, maar er zijn meerdere uh, mensen die uh, vragen stellen over, uh, over Nigeria en ook meerdere organisaties zoals Milieudefensie die was ook aanwezig. En wat je dan krijgt, dan krijg je een geclusterd antwoord. En in die geclusterd antwoord zitten echt klassieke antwoorden. Van er is een, een, een uh, veiligheidsprobleem. Wij krijgen geen uh, toegang uh, tot die lekkages. Nou, in het geval van Bodo is dat echt niet aan de orde, want in 2009... heeft Shell zelf aan deze gemeenschap... de Bodo Peace Award uitgereikt om... Dat de, uh, omdat de gemeenschap zelf heel erg uh, actief is om uh, jongeren uh, te behoeden dat zij bij, uh, zich aansluiten bij gewapende groeperingen. Hmm. En om de goede rust en vrede in de gemeenschap uh, te yeah. behouden. Om even terug te komen op uw vraag van... Heel ja, kort toch, hoor, we hebben heel weinig tijd. Ja? ja, maar vervolgens krijg je hele klassieke antwoorden terug van... wij hebben een minderheidsbelang in de joint venture, dus we ja. zijn um, uh, beperkt in wat we kunnen. Nou, dat is ons in Shell is de oper operator. Uh, dus is heel zeer bepalend als het gaat om technische beslissingen. Uh, veiligheid is een probleem, maar dat heb ik net weerlegd. Dus je hm. krijgt een aantal algemene antwoorden die nou soms bijna geen antwoord meer zijn op de nee. vraag. Nee. Oké, okay, nou ik heb Wij hebben toch het gevoel uh, dat, dat er een millimeter beweging ingekomen is in Shell. <laughs> uh, volgend jaar, niet... deel 4, ja. Marleen Ruiven, Amnesty International. We hadden het ja. over de olieschade in, het, in de Niger Delta. Dank u wel, goedemiddag. Hartelijk dank en goedemiddag. Tijd voor de radiocomedie Geluid Loopt, geschreven door Chris Baiema en Jan-Jaap van der Wal. U hoort dagelijks het wel en wee van de redactie van het fictieve radioprogramma Focus. In de vorige aflevering hamerde de eindredactrice erop dat er exclusiviteit van de gasten moet worden geëist. Jongens, even intraal. Intraal. Nou, Ik wil grotere namen en exclusiviteit en daarom wil ik inzetten op Jeroen.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 Veel dieper dan dit kunnen we niet nou. vallen, hè? Henk, is er nou tijdens die voorbereidingen nergens een lichtje bij jou gaan branden? <gülter> niet echt. Zijn vraag is, is er Henk ooit een lichtje gaan branden? Het is natuurlijk een grootheid binnen de klassieke muziek. Ja. Maar wie heb je gesproken? Zijn broer, zijn vrouw, zijn buurman, zijn beste vriend en veel collega cellisten. Cellisten. En Robert Waarsenbroek zelf. Heb je die gesproken? Ja. Ik de, de, de, de, denk, denk het niet, uh, hè, hè, Henk? Dat doet nou, Frank van is... der Linnen toch ook niet? Je moet... Iedereen om de hoofdgast heen bellen, wow. want dan kun je ze oh, breken. Omdat weet. je dan dingen hoort die zij niet willen vertellen. Dat ze stotteren, bijvoorbeeld. Zou ik, kunnen. Ik vind het gewoon zielig. Brr, brr, brr, brr, korp, korp, korp, korp, die vrouw van Wijzenbroeg noemde zo zeven anekdotes die die man kon vertellen. Zeven anekdotes? Nou, dan ben je gauw een paar uur verder, hoor, nou, genoeg hierover. Dit Hoewel? mag nooit meer Gaal? gebeuren. De komende weken wil ik alleen maar lekker pratende gasten. Het ja, maakt me niet zoveel uit wat ze dan komen vertellen. Ach, ik heb niet het idee dat er in deze redactie op een andere manier gezocht wordt. M mag ik hier nogmaals op wijzen dat Hans Graflonder Z een nieuwe bundel heeft? Oh ja, die titel die sprak me. Een ja. hoer op half zes. Half zeven. Ik of let zeven. niet op een uurtje meer of minder. Ik wil nu graag laagdrempelig inzetten met een lekker onderwerp. en Daarom heb ik Kees Geel in de aanbieding. Uh, Kees Geel. Een innemende acteur, lekkere prater. Ik kreeg een kalf voor Simon. En nou, die is de stem precies. van Olga Oh, Oh, is dat zo'n Pixar film? Ja, uit Macrona-Karabach. En moest vervolgens jaren wachten op een I nieuwe rol. Eliane had ook nog een puntje. Ja, ja ik, um, ik heb begrepen dat er in de studio een koffiemachine wordt neergezet.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 Stilstand is achteruitgang. Het is misschien niet Ach, leuk om onder ogen te zien. Want sommige dingen veranderen nu eenmaal. En Bram blijft op de redactie voorlopig de koffie maar, schenken. Toch jammer. Hoewel dat natuurlijk iets meer te maken heeft met zijn contract. Contract? Maar, maar het is toch gewoon de man van de koffie? Bram hoort officieel bij het programma. Ja, maar niet meer echt bij de redactie. Wordt hij bij de redactie? Dit vergt veel te veel maar tijd. Bram zet Bram koffie. En lekkere koffie. Ja, ook lekkere koffie. Maar niet in de en... studio, jongens. Waar gaat dit over? Uh, over die twee uurtjes en dat, dat wij in de studio zijn. Niet? Dat lijkt me geen al te groot probleem. Als het gevoel van eigenwaarde verloren gaat... is onze beschaving tot ondergang gedoemd. Punt. Eliane. Nee, Edward Elby. Koffie. Henk. Bram, we hadden het net over je. Henk. Over dat we wel een lekker Kopie kopje koffie, koffie, koffie, koffie zouden lossen. Ik heb vandaag een cafetière meegenomen met een Grand Café de Caldas een Colombiaanse bergland koffie. Oh, ja, ja uh, lekker, lekker. Bram. Bram. Oh ja, de nieuwe cadeauwijn is binnen. De vraag is of iemand alvast even twee dozen mee naar de studio kan nemen. Chris? Dat ja, is goed. Eén koffie, koffie. Eén nee, nee, nee, koffie Eén koffie heren, en dan het nou, je. Ik suiker. haat je natuurlijk wel, Henk. Ik haat je, ik ja, haat je. Ik heb een beetje over Hans Grafkelder. Ga vlot naar de cultuur, babar. Oh, elitaire bitch. Een oh. beetje ja, poëzie geneuzel. Ik zou eens een stevig pak salaag moeten krijgen. Henk! <tie> <tie> oh, Eliane. De enige weg naar het hart van de vrouw is langs het pad van de kwelling. Oh, oh, oh. Nee, dat is maar kies de zaad. Ah, daar zijn jullie. Sorry, ik was wat later... Ik had een spoedoverleg met de uh, zendercoördinator. Oh, dat doen jij spoedoverleg? Lisbeth Schoonhoven. Hi, Kees Geel, hallo. Kees, ontzettend leuk dat je kon komen. <lacht> ik hoop dat je niet te veel last hebt gehad van... Uh... Nee, ik voelde heel vertrouwd. Wil je, wil je alvast wat drinken? Oh, Ik begreep dat de koffiemachine kapot was. Ja, ze hebben een paar cadeauwijnen opengemaakt. Ja, dat zal het zijn. En welke nieuwe fles hebben ze getoost op de kapotte koffiemachine of zo? Ja, dat ook. Ja, ja. Maar dat is volgens mij een splitsprinternieuw apparaat, hoor. Ik ga even wat koffie regelen. Heel sympathiek. Hé hey, Kees, doe jij nu ook de stem van McDonald's? Okay. Uh, alleen de happy meals. Bram dost. Ja, Bram Liesbeth hier. Ik heb een fout gemaakt, je moet onmiddellijk komen. Het blijkt dat we niet zonder je kunnen. Niet zonder mij? Nee, Bram, ik heb je hier nodig. Ik kom eraan. Ik neem een heerlijke Ethiopische Arabica mee. Dag, Bram. Tot zo. Maar hoe zit het dan eigenlijk met die koffiemachine, Lisbeth? En die troep drinken wij gewoon niet. En bovendien is... Tot zover geluid loopt voor vandaag en morgen... moet de redactie op zoek naar nieuw talent. Oké, okay, okay. jongens, jongens, jongens, even centraal. Vorige week heb ik jullie gemaild of er nog suggesties waren voor jong talent... zodat wij als eerste de nieuwe Lenny Koer in de smiezen krijgen. Lenny Koer? En ik heb geen enkele reactie gehad. Ja, Ik lees geen mails meer, ik zit op Facebook. En wilt u de serie als podcast downloaden, ga dan naar vilavpro.nl. Marcus Wainwright met out of the game. Na het nieuws hebben we ons Vragenuur. Wij zouden eigenlijk spreken met Guy Hofstad. Ik heb dat nou twee keer aangekondigd. En uh, daar moet ik toch iets over zeggen. Meneer <lacht> Guy Hofstad is nog niet gearriveerd in de studio ter Brussel. In Straatsburg City. Of in Straatsburg City. Maar. Is dat zo? Ja ze, zitten, ja, ze zitten nou, allemaal in die Straatsburg. Die zit er niet. Wie er wel zit. Dat is een mooie brug. Hè? Fred Stroobans, ons Europa-watcher. Ja. Uh, Fred, in mijn tekst staat. Wij spraken zojuist de liberale vorm van Guy Hofstad. <lacht> maar dat hebben we dus niet gedaan. Maar hij heeft in ieder nee, geval op zijn persconferentie gezegd. Hij zit in de zitting. Oh. Ja, nou ja, oké. Okay. Het is, zoals, het is, hij, het, het is hij, niet hij anders. Hij moest net spreken. Ja. Fred, um, jij bent even zijn spokesman. Jij bent bij zijn ja. persconferentie geweest vanmorgen. Ja. Hij sloeg er redelijk flinke taal uit... dat het nu toch eindelijk eens een keer iets moet gaan worden... met die crisisbestrijding in Europa. Wat heeft hij nou precies voorgesteld? Nou ja, kijk, hij zei, dit is nu al de achttiende crisis-top... Uh, die dus speciaal wordt samengeroepen. En hij zegt, achttien uh, of zeventien nou, uh, gemiste kansen. Uh, het is nu het moment uh, dat er dus uh, iets uh, moet gebeuren. Uh, het was opmerkelijk dat hij zei, van kijk, uh, Griekenland... Um, het, iedereen focust zich nu zo op Griekenland. Maar Griekenland is natuurlijk geen... Het is natuurlijk een geval apart, hè, omdat er van alles gebeurd is... wat niet mocht, hè, uh, uh, vervalste begrotingscijfers en, en dergelijke meer. Maar hij zei, Griekenland is eigenlijk alleen maar een trigger. Uh, een trigger uh, van een crisis in Europa, een crisis van besluitvorming. Uh, het duurt al zo lang, twee, drie jaar, en het blijft maar aanslepen. Je bedoelt, die crisis was niks. er ook geweest zonder Griekenland? Er was een ander land nou, er ja, uh, geweest? Hij zegt, uh, ja, dan was het misschien Spanje wel geweest... of dan was het misschien uh, Portugal of Ierland uh, ook geweest. Maar goed, maar daarmee zegt hij dus het ligt dus niet zozeer aan Griekenland. Er zit sowieso een weeffout, dit was een keer gebeurd... en daar moeten we wat aan doen. Ja, daar moeten we wat aan doen. En hij zegt, ja, het wordt nu de, de hoogste tijd om gewoon om door te pakken. En je weet, hij heeft al een heel oud voorstel. Dat, zijn, uh, dat is dat voorstel van die eurobonds, van die euroobligaties. Nou, er zijn er verschillende varianten uh, van. Maar het, het, het voorstel dat hij steunt, dat komt van een, stel, uh, een vijftal Duitse economen... die ook dicht uh, bij de regering in, uh, in, uh, in Berlijn staan. En daarin staat eigenlijk dat alle schuld uh, van de EU-staten... Van de, van de staten van de euro, die, uh, al de schuld die boven de 60% uh, zit, dat je die eigenlijk in één pot, in één fonds stopt en dat je die gezamenlijk gaat afbouwen over 25 jaar. Alle schuld boven de 60%, alle 60 schuld boven de 60% van het lid... bruto. Ja, van het, nee, wacht even. Het, het, het, het, br... gaat, het gaat om alle schuld van alle lidstaten samen. Griekenland, Nederland, ja. iedereen. En dan gaat het ja, om ja, honderden ja. miljarden. Ja, dat, gaat, dat is ongeveer een bedrag van, 2, uh, van ongeveer 2300 uh, miljard euro. En de bedoeling is, kijk, als je, als je, dat, als je die, die, die schuld die boven de 60 procent... Nederland heeft 65 van BBP, dus dat is 5 te veel. Mm -hmm. Dus als je dat te veel in één fonds stopt... en je dekt dat als het ware af met euro-obligaties... dan heb je daar een pot van 2300 uh, miljard euro. En dan kan dat tegen een veel lagere rente uh, geleend worden. En dan kunnen speculanten... Uh, institutionele beleggers... kunnen de landen ook niet tegen elkaar... Ja. meer uitspelen. Omdat, omdat die schuld... in één pot zit. Ja. En dat is zijn idee. En daar moet daar ja. nou maar werk van gemaakt en, worden. Zoals ik nou, denk. dat ziet er hartstikke mooi uit. Je dekt gezamenlijk je schuld... tegen lagere kosten. Uh, dat ja. klinkt hartstikke leuk. Maar dat betekent... dat Duitsland, mevrouw Merkel... die betaalt nog geen 1% op rente... Ja. op lange leningen. Die moet dus... meer gaan betalen. Maar... Er schijnt ook berichten geweest te zijn... dat er wellicht met haar te praten valt daarover. Hoe staat nou ja, het daarmee? Ja, weet je, het is aan het schuiven. En dat heeft alles te maken met uh, de verkiezingen uh, van, met de verkiezing van de nieuwe Franse president. Dat is nu een socialist, Hollande. En het is dus zo dat uh, Hollande echt een omwenteling heeft uh, veroorzaakt... bij de Europese socialisten in Europa. En daardoor komt Merkel ook door de SPD in, uh, in, uh, in Duitsland... Uh, steeds meer onder druk te staan. En vergeet ook niet bij, uh, afgelopen weekend bij de G8... En hier... Dan komt de heer Verhofstadt de studio binnengewandeld. Hmm. Vergeet ook niet dat bij de G8 uh, ook mevrouw Merkel... toch een beetje onder druk kwam te staan uh, van de andere landen... ook van de Verenigde Staten. En het zou wel eens kunnen dat in Duitsland langzamerhand... een aantal dingetjes uh, gaan uh, verschuiven. En de heer Verhofstadt is nu van het stressperkenstoel... Te naar de kelder geslopen hmm. van het Europees okay. Parlement. Hebben de we de nog de drie definitie. minuten? We hebben nog Hier drie minuten voor meneer Verhofstadt. Meneer Verhofstadt, we, willen daar, we hebben nog maar kort. Goedemiddag. Ben je daar Goedemiddag. Ja, ja. ja, ik hoor u heel zacht en ver weg, maar um, ja. op de radio bent u zal wel beter. Het zal nu beter, beter gaan. Op... Nu is het beter, ja. Vraag, we ja. We hebben nog maar tijd voor één vraag in één antwoord. U bent voor het instellen van dat permanente noodfonds. Dat betekent, we gaan niet te technisch worden, helemaal niet technisch zelfs, maar dat betekent dat het Nederland kan het 40 miljard gaan kosten. De weerstand in Nederland daartegen groeit. Uh, wij moeten zelf 12 miljard gaan bezuinigen en dan moeten we 40 miljard gaan betalen. Het zijn geen eurofoben die hier tegen zijn. Is u het opgevallen en begrijpt u het? Ja, maar ik ben absoluut niet uh, voor uh, het, het, het verder verhogen van die noodfondsen... met uh, belastingsgeld van de Nederlanders... of met belastingsgeld van de Duitsers of van wie dan ook. Daar ben ik juist tegen. Ik pleit ervoor dat er niet uh, voortdurend geld wordt gestopt... in al die noodfondsen, voor Griekenland te helpen, voor Portugal te helpen. Waar ik voor pleit is dat er een gezamenlijk beheer van de schuld komt in Europa... zodoende dat er rente gaat dalen, zeker voor landen zoals Spanje en Italië... en dat het uiteindelijk de obligatiehouders zijn, de financiële instellingen zijn die minder rente krijgen die deze crisis gaan oplossen, in plaats van dat men aan de belastingsbetalers voortdurend geld vraagt voor die noodfondsen. Dat is wat ik eigenlijk voorstel. Oké, okay. uh, meneer Verhofstadt, ik weet niet of het u uitkomt. Wij moeten zo eventjes uh, ruimte gaan maken voor nieuws, weer en verkeer. En dan zouden we na het nieuws graag nog even met u verder praten. We hebben van Fred Stroobans al het een en ander gehoord... van wat u vanochtend in een uh, persconferentie heeft gezegd... dat er zou moeten gebeuren morgen op de top. Daar willen we dan nog heel even met u over doorpraten als, het, uh, als dat okay. u uitkomt. Ja. Oké, okay, dan, dan horen wij u zo meteen na het nieuws. Gaan wij dus nu even ruimte voor maken. En na vieren is Vila VPRO terug bij u. Met dus eerst nog even de liberale voorman in Europa, Guy Verhofstadt. En daarna ons eigen politieke panel. Tot zometeen.